11 uur. Jeroen van Kamp met het CNRS-journaal. Het Openbaar Ministerie gaat in hoger beroep in de zaak Bart van U. De rechter verklaarde vorige week dat de man volledig ontoerekeningsvatbaar is... en legde TBS met dwangverpleging op. Het OM had acht jaar cel en TBS geëist tegen hem wegens doodslag. Het OM vindt dat hij wel sterk verminderd toerekeningsvatbaar was... maar niet geheel ontoerekeningsvatbaar. Bart van U heeft bekend in 2015 zijn zus te hebben omgebracht... en in 2014 oud-minister Borst. De mensenrechtenactivisten Leila en Arif Younous uit Azerbeidzjan zijn door Buitenlandse Zaken naar Nederland gehaald. Vanmorgen landen het echtpaar op Schiphol. De twee werden anderhalf jaar geleden gearresteerd nadat ze hadden opgeroepen tot een boycott van de Europese Spelen in Azerbeidzjan. Ze bekritiseerden de schending van mensenrechten in het land. Leila en Arif Younous werden vervolgens veroordeeld tot jarenlange zelfstraffen. De officiële aanklacht was fraude en belastingontduiking, maar volgens mensenrechtenorganisaties werden ze veroordeeld om hun mond te, sn hun de mond te snoeren. Bij een aanslag in Kabul, de hoofdstad van Afghanistan, zijn zeker 15 doden en meer dan 200 gewonden gevallen. Een zelfmoordterrorist zou zich hebben opgeblazen en er zou een vuurgevecht zijn uitgebroken. Doelwit van de aanslag is het kantoor van de Afghaanse inlichtingendienst. Volgens onbevestigde berichten worden er in de buurt schoten gehoord. De Taliban heeft de aanslag opgeheist. Bierbrouwer Grols is verkocht aan het Japanse Asahi. De huidige eigenaar doet Grols in de verkoop... omdat het gaat fuseren met een andere grote brouwer. Daar moesten er een paar merken verkocht worden. De Japanners kopen naar Grols ook de biermerken Peroni en Meantime... in totaal voor 2,6 miljard euro. Grols was bijna 400 jaar zelfstandig en werd in 2008 verkocht... aan het Zuid-Afrikaanse Sap Miller, dat het dus nu weer doorverkoopt.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 In de rand zat nog vertraging op de A9 Amstelveen richting Alkmaar... bij knooppunt Badhoevedorp 3 kilometer. Op de A16 Breda Rotterdam. Tussen Rotterdam Feyenoord en De Bresseplein 5 kilometer. A20 Gouden richting Hoek van Holland bij Rotterdam Centrum 3 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat. U wilt APK, autoreparatie en onderhoud tegen een eerlijke prijs.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 er was er ook een in matrozenpak bij, en die leek precies op een jeugdkik van mij, weet je nog wel, oudje. Oh, Wij kiekten al zijn leuke dingen, Wij.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 Kom ik er op visite? Nou, dan staat het daar klaar. Dat is een schiepertje, waar een onze schiepert met zijn uit de meekers Dat is een schiepertje, waar een onze schiepert die steeds malle dingen doet. Ik hou van lekker slapen, liefst in een berg hooi. Daar leg je lekker warm in.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 Jongen toe neem je fluit weer op en zoek de edelwijs. In de bergen ligt jouw paradijs. Oh.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 Het eerst bij Keulen Mijn tante walst over het dek Als een peulen. Oom Kees nam zijn harmonica En ging aantrekken En dadelijk zong kromme teut Bootsplant was pistoes Ligt je saar op de rivier, weer weer zo'n reisje neer, Een niet met de scheld, schuit, scheld. Allemaal in de juist, juist, juist. Die zo dichter is zo fijn, fijn, fijn, zo reisje langs de Rijn. U hoort de muziek van Willy en Wilke Alberti, vader en dochter met een reisje langs de Rijn. En hier de 1969 alweer en daarvoor hoorde u Suite 16 met Peter.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 was heel anders dan voorheen. Dit was definitief, ik ben nu alleen.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 Ik heb maar heel weinig tijd en ben mijn stem ook nog pijn geeft me eerst maar een droppie, dan zing ik heb een koppie, van ik hou ze van jou. Dat is toch wat jij horen wou, zoals een vroegere tijd Ja, de wanden, we de tijd Ik heb maar heel weinig ben, tijd en ben mijn stem licht, ook nog kwijt. Toe, geef me eerst zing maar een droppie, dan zing ik hem een je koppie je van ik hou ze van jou. Dat is toch wat zing jij hoort nou, en nou, zoals een vroegere tijd. Straks zal de zon weer schenen, al ah, lijkt nu alles somber. Zal de zon weer schijnen, Want als wij beiden samen weer zijn, dan is het leven net als een sprookje. Waar altijd vreugde is een zonneschijn. Wat een troepen is, ons duo is, om op te schieten. Zijn we eens wie kan van zo'n span? Nou, echt genieten. Ieder die ons ziet, Zeg toch ze niet om op te schieten. Daarom gaan we in ons eigen belang. Maar na de nooduitgang is maar de raak, maar al te vaak om op te schieten. Zeg, hebt u ons twee op de tv? Graag op iets zitten. Als, Als we dan, dan nog krijgen een krijgen eigen show, geef die dan, die dan je toestel cadeau. Daar is een apparaat, waar het toch niet staat om op te schieten. Is, is duoist, duoist, om op te schieten. Schieten. Zeg nou eens wie kan, nou eens wie kan, zo'n span, zo span, nou echt genieten. Iedereen die ons ziet, Die ons dan ziet, zegt op zijn beurt, zegt op zijn beurt, om op te, op te schieten. schieten. Daarom Aan gaan we in ons eigen belang, belang maar naar de nood uitgang, is mezelf belangrijk, maar, maar al te vaak, maar al te vaak, om op te schieten. schieten. Zag hebt u ons veel, ons de UTV, of UTV, ga op, uw TV, op, uw TV, op uw TV, als we dan nog krijgen een eigen show, geef dan, dan je toestel de toon. Daar is een apparaat, het is ook geen staat is niet staan om op te schieten. Schieten. Schieten. schieten. schieten, schieten, schieten. Schieten, schieten, schieten. Johnny was een Texas cowboy.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 maar in het zadel met zich mee Samen bouwden zij een paradijsje Liefde daar gelukkig en tevreden Tuwelijk was heel voorspoedig Nauwelijks was er een jaar voorbij Of een flinke vijfling in de wieg Brullen Johnny, jodel is voor mij